9 uur. alwegens met het NOS Journaal. Vandaag begint een grote campagne tegen appen op de fiets. Wie vanaf maandag fietst met zijn of haar telefoon in de hand... kan een boete krijgen van 95 euro. Minister van Nieuwenhuizen wil met de campagne... het verbod nog eens extra onder de aandacht brengen. Ze benadrukt dat alle verkeersdeelnemers, dus ook fietsers... hun aandacht op de weg moeten houden... en niet op het scherm van hun telefoon. De slogan van de campagne is... laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak. Vanwege de vermissing van een meisje van 12 uit Rotterdam heeft de politie een Amber Alert uitgestuurd. De ouders van de 12-jarige Hania sloegen alarm nadat ze gistermiddag niet was thuisgekomen. Ze bleek om half één te zijn vertrokken van school. Tegen een docent had ze gezegd dat ze een afspraak had met de orthodontist, maar dat bleek niet te kloppen. De politie noemt Hania's vermissing urgent en zorgwekkend. De Amerikaanse oud vicepresident Joe Biden is hard aangevallen... tijdens het tweede verkiezingsdebat van democratische presidentskandidaten. Onder meer over zijn leeftijd en de steun die hij zou hebben gegeven... aan het beleid dat rassenscheiding in de hand werkte. De 76-jarige Biden zei dat zijn positie van destijds werd verdraaid. In de race om de democratische nominatie gaat hij aan kop. Hij heeft ruim 30 procent van de kiezers achter zich. Om sneller hulp te kunnen bieden aan migranten aan de grens met Mexico... hebben de democraten in het Huis van Afgevaardigden... hun verzet tegen een wet opgegeven. Die wet moet een einde maken aan de humanitaire crisis... maar volgens de democraten gaat die niet ver genoeg. Progressieve democraten blijven zich verzetten. Ze zijn bang dat de regering Trump het geld niet zal gebruiken... voor humanitaire hulp, maar voor grensversterking. Het weer. Vanochtend soms nog wolkenvelden. Vanmiddag is het overal zonnig. Temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden... tot 27 graden in het zuidoosten. Ook in het weekend is het zonnig. Tropisch warm. Temperaturen boven de 30 graden. Vanaf maandag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit was het geluid van Johnny Coles, de trompetist. Hij werd vergezeld met door Kenny Drew op piano, Peck Morrison op bas en Charlie Pership op drums. Johnny Coles, ook wel bekend door zijn verbindenissen met Charles Mingus in 1964. Ik heb nog veel meer lekkere muziek klaar liggen, waaronder de volgende nummer. Barney Castle at the Jazz Mill, een live album uit 1954 waarop Barney Kessel op gitaar vergezeld wordt door Art Kyle op drums, op Bas Jean Stoffel, op piano Pete Jolly. In 1954 was Barney Kessel pas 31 jaar oud en haalt al een carrière achter de rug. Met onder andere deelname bij Artie Shaw, Charlie Bennett en de Benny Goodman Bands. In 1947 ging hij bij Charlie Parker's All-Star spelen. En in 1952 en 1953 nam hij deel aan het... Uh, wereldtoernooi met Norman Grant's Jazz at the Philharmonic package weer. Um, nam hij deel, waar hij als solist en als um, uh, lid van het Oscar Peterson trio speelde. Gaat u luisteren naar nummer 7 Come Eleven, Barney Kessel. Ja.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 Barney Kessel met 7-Eleven. Het zijn opnames uit um, 1954... maar ze zijn eigenlijk pas uitgebracht in 2016... omdat de tapes van deze opnames lang verloren waren. En wat je in de laatste jaren ziet... is dat veel van dit soort oude opnames worden opgedoken... en opnieuw worden uitgebracht. Waaronder dit album. We gaan verder met Oliver Nelson. Oliver Nelson is een, um, een componist... Maar hij speelt ook uh, geweldig saxofoon. En hij is heel beroemd geworden door zijn uh, album The Blues and the Abstract Truth. Met een nummer Stolen Moment. Maar daarnaast heeft hij ook een uh, carrière achter de rug met deelname in vele andere bands. Begonnen met piano spelen. Daarna overgestapt is op de saxofoon. Hij heeft onder andere bij Louis Jordan gespeeld. Maar hij is ook zijn eigen carrière begonnen. En in 1964 heeft hij een ander album uitgebracht. Daar ga ik een nummer van draaien. Het album heet More Blues and the Abstract Truth. Het nummer heet One for Bob. en uh, Naast Oliver Nelson, Ted Jones, Danny Moore op trompet, Phil Woods op altsaxofoon, Ben Webster op de Noorsax, Phil Bodner op de Noorsax, Pepper Adams op baritonsax, Roger Calloway op piano, Richard Davis op bas en Grady Tate op drums. Oliver Nelson met One for Bob. <laughs> voorbeeld van een uh, heerlijk album en een uh, hele goede artiest, maar ook in dit geval een goede componist. Want een klein detail, Oliver Nelson heeft alle nummers op dit album samengesteld, gecomponeerd en zelf niet meegespeeld in tegenstelling tot zijn eerdere uh, nummers en zijn eerdere albums. Ik ga verder met de New Johnny Smith kwartet. Voordat hij uh, de handdoek in de ring gooide en uh, bewust wegliep van de uh, intrisies ja, van de, van de in de industrie in 1960 had Johnny Smith een uh, aantal in, uh, ja, indrukwekkende albums opgenomen voor het Teddy Reeks Roost label. En op een van deze is de New Johnny Smith Quartet geboren in 1956. En dat was het eerste album voor dit label. En het was ook het eerste, uh, de eerste keer samen met de vibrafonspeler Johnny Ray en dr drummer uh, John Lee. Samen met uh, bassist George Romanes, die al eerder met uh, Johnny Smith had samengesteld, hebben ze een uh, heerlijk album uh, samengesteld. Waarop de techniek van uh, Johnny Smith heel goed naar voren komt. En Johnny Smith, voor alle duidelijkheid, is natuurlijk degene die gitaar speelt in uh, op dit album. Gaat u luisteren naar Is Wonderful? Het komt van het album De Nieuw Johnny Smith Quartet uit 1956. smit Quartet met It's Wonderful. Ik ga verder met Lester Young. Hij heeft onder andere samengespeeld met het Oscar Peterson trio in 1952. En daarvan heb ik klaar liggen Back Home Again. ofwel Indiana. jong met het Oscar Peterson trio Back Home Again, oftewel Indiana. We verder met Arrow Garner. In 2016 is er een nieuw verzamelalbum uitgekomen van hem met allerlei klassiekers, vertolkt door Arrow Garner. Arrow Garner heeft nooit geleerd om muziek te lezen en heeft alles eigenlijk uh, samengesteld, uh, uitgevoerd uh, door alleen uh, te luisteren. En dat heeft hem een unieke aanpak gegeven, waarin zijn, uh, zijn linkerhand eigenlijk het ritme bepaalde en zijn rechter, rechterhand vooral stil zat achter de beat aan. Arol Garner uh, vertrouwt zwaar op het uit, uh, uitrafelen zeg maar, van uh, ja, de intro's van nummers en alle harmonieën die daarop volgen compleet te veranderen. Daardoor heeft hij klassieke nummers die volledig bekend zijn, eigenlijk van een hele nieuwe onherkenbare structuur gegeven. Gaat u luisteren eerst naar Set and Doll en daarna stellen bij Starlight. Twee klassiekers, maar volledig in het jasje van Errol Gardner gegoten. En let ook op de meenuri van Errol Gardner die hoort door de muziek heen. Take it from the bottom. I Oké. <laughs> <Said, "Hello, Errol." laughs> <Okay. laughs> <laughs> Ready, take one! Take one. <laughs> <laughs> Garner met klassiekers in een nieuw jasje. En dat was eerst Settendol en daarna Stella bij Starlight. En als ja, klassiekers in een nieuw jasje worden gegoten, dan is het natuurlijk ook wel eens een keer leuk om dat te vergelijken met een hele andere uitvoering. Ik kwam een album tegen van Stan Kenton. Stan Kenton is natuurlijk bekend geworden om zijn, uh, zijn big bands. Hij heeft daar heel veel succes mee gehaald. En ik kwam een live album tegen. Dat heet Life at the Royal Albert Hall in 1956 is dat opgenomen. Hij was een van de, eigenlijk de eerste Amerikaanse band na de Tweede Wereldoorlog die weer naar Europa kwam. En hij heeft een heel scala aan artiesten meegenomen. Waaronder uh, Lenny Niehaus, Bill Perkins, Jack Nimitz en nog vele anderen. Die ga ik nu niet opnoemen. Ik heb Stella By Starlight uitgekozen. En daarna heb ik nog een klein stukje van een ander nummer dat heet 23 degrees north 82 West. Ga u we luisteren naar het Stankenton Orchestra. Here we now introduce one of the most important of the alto Saxophone players in this music today. His name is Lenny Niehaus. Thank you very much. I like to play a Bill Holman arrangement of Stella by Starlight. Um. luistert naar Stella Starlight van het Stankenten Orchestra en met, met als uh, ja, voorgrond tenoorzaaks op Lenny Niehaus. Dit was het alweer voor CFM Jazz. Ik heb nog een heel klein stukje tijd voor een, uh, een volgend nummer van dit uh, live album. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb met veel plezier samengesteld en gepresenteerd. Graag tot een volgende keer. Fijne zondag. East West.